Kent het land en de plaats. Hij is zo dadelijk te gast. Een lobbyen in Europa voor Europa. Hoe gaat dat? Hoe doe je dat? Dag mevrouw Woortman. Goedenavond. Goedenavond. We hebben u gevraagd, want u bent vicevoorzitter van de Europese fractie... waar het CDA deel van uitmaakt. Wanneer hebt u voor het laatst zelf gelobbyd als parlementariër? Nou, dat was uh, vorige maand uh, en dat ging over onze pensioenfondsen. Want wij zijn eigenlijk het enige land in Europa... wat zoveel geld in onze pensioenfondsen heeft verzameld en dat wordt belegd. Nou, het is, we hebben nieuwe wetgeving aangenomen voor financiële producten... om risico's mm. in te dammen. En dat dreigde door te schieten dat onze pensioenfondsen op kosten werden gejaagd. Dus... Uh, dat heb ik uh, gelukkig met succes voorkomen. Ja. Want Vandaan zegt lobbyen, dat is druk uitoefenen op politieke besluitvorming. Is het, is het uh, zo rond als het er staat? Ja, uh, dat is inderdaad wel druk uitoefenen. Maar druk is soms ook gezond. Want stel dat ik als europarlementariër daar in die uh, Brusselse uh, gebouwen... dat we daar in die ivoren torens wetgeving maken. Ons niks aantrekken van wat er in de buitenwereld gebeurt in de praktijk. Ja, dat zou puur slecht zijn. Dus uh, dat is weer de positieve kant van ja, lobbyen. En bij wie gaat u langs uh, als u voorzittert? Zo'n onderwerp moet lobbyen. Bij wie uh, klopt u aan? Op welke deur tukt u? Nou, op de deur van mijn collega's. Want wij als uh, Europees Parlement uh, moeten meebeslissen over alle wetgeving. Uh, dus mijn collega's die daar dan mee te maken hebben, ja, uh, daar uh, ga ik dan letterlijk even langs. Want oog in oog uh, krijg je altijd het meest voor, voor elkaar. Ja, uh, wij praten aan de vooravond van een Europese top... over de schuldencrisis van Griekenland. Moet er weer opnieuw geld uh, naartoe? Hoe gaat het met de euro in de nabije toekomst? Houden we hem? Vallen de landen af? Gaat de euro eraan? Vanavond horen we dat uh, bondskanselier Merkel praat... met de Franse president Sarkozy. Als die twee bij elkaar komen, wat denkt de Europarlementariër dan? Ja, uh, dan denkt uh, deze Europarlementariër, het is weer zover. Uh, want we hebben het in de afgelopen jaren vaak gezien... Uh, dat Duitsland en Frankrijk het op een akkoordje hebben gegooid. En soms uh, komen daar goede resultaten uit. Maar soms blokkeren ze ook uh, besluiten die nodig zijn om genomen te worden. Dus dat betekent dat Nederland uh, als, uh, als, als overste weer aan de wagen hangt in, in zo'n geval? Nou, uh, of moet je... daarvoor gelobbyd worden om dat te voorkomen? Uh, ik vind dat uh, Nederland, in dit geval Jan Kees de Jager, dat eigenlijk heel slim aanpakt. Want die kijkt daar een beetje naar, die zit ja. eigenlijk uh, het meest op de lijn van Duitsland. Dus hij heeft veel contact met ja. zijn collega Schäuble. om te zorgen ook dat dat zo blijft. Ja, want dat is de Duitse minister inderdaad van, van financiën. Dat is die man in de rolstoel, ja, hè? Ja, ja. ja. Maar als, als deze twee grootheden uh, van Europa, deze twee leidende figuren bij elkaar komen, leidende EI... Dat, dan, dan zijn de zaken toch zo voorgekookt uh, en voorgelobbyd... Dan, dan moet er toch iets positiefs uitrollen? Uh, voor morgen denk ik dat zeker, want morgen moet er ook knopen doorgehakt worden. Want uh, als we de onrust op de financiële markten zien... ook op onze aandelenmarkten zelfs heeft het de laatste weken veel uh, effect... Dus er moeten morgen echt knopen door worden gehakt. Want uh, we moeten de geloofwaardigheid ja. van de euro veiligstellen. En, en kunt u eens uitleggen hoe dat dan in Brussel gaat... voordat deze twee mensen uh, aanschuiven aan een diner en zaken doen? Uh, wat, wat is dan de fase daarvoor? Wie, wie is belangrijk? Nou, elke lidstaat heeft een ambassadeur in Brussel, ook Nederland. En die komen een paar keer in de week bij elkaar. En die uh, koken eigenlijk die besluiten voor. Die bespreken de opties die er op tafel liggen. En die proberen dat toch al in de richting van besluiten te, te, te brengen. En uh, dan moeten laatste politieke knopen vaak nog wel... aan de tafel van de regeringsleiders worden doorge doorgeknipt, doorgehakt. Ja, ja. De, de ambassadeur dat is, dat is een belangrijke figuur hè, in, in Brussel. Ja. Iedereen heeft natuurlijk een eigen agenda hè, uh, daar. U pleit bijvoorbeeld zelf al een tijdje voor, na aanleiding van deze crisis... strengere begrotingsregels. Hè. Niet, waarschijnlijk ook niet meer zakken doordat begrotingstekort van maximaal 3% op jaarbasis. Uh, hoe, hoe pakt u dat dan aan? Nou, uh, in uh, zo'n geval, uh, dan heeft het ook weer... ons parlement is eigenlijk medewetgever weer... dus wij zitten ook aan de knoppen. Uh, ik ben benoemd in het parlement als rapporteur... dus dat betekent dat ik het standpunt voor het parlement moet voorbereiden... Ik kan u zeggen, dat valt niet mee. Want uh, net als in de Tweede Kamer hebben we linkse fracties... en centrumfracties en meer rechtsgeoriënteerde fracties. Ja, En de linkse fracties in het parlement... die willen niks weten van begrotingsdiscipline. Dus ik heb uiteindelijk maar een smalle meerderheid in het parlement gehaald. Maar een, maar een, een meerderheid. smalle meerderheid is een meerderheid. Ja. Juist voor meer begrotingsdiscipline. M maar dat betekent dus dat u heel erg wandelgangenwerk moet doen... om dat voor elkaar te krijgen. Dat is geen werk van de plenaire vergadering. Nee, absoluut niet. En... Uh, ik zit inmiddels uh, zeven jaar in het Europees parlement. En je moet ook wel een paar jaar meedraaien om echt wat te kunnen bereiken. Want uh, het is uh, niet zo op zijn Holland zeg maar. Uh, ik ga naar iemand toe en ik zeg zo wil ik het hebben en dan krijg ik dat voor elkaar. Nee, je moet echt wat opbouwen met mensen. Dus je moet ook eens een praatje maken in de wandelgang, eens een kop koffie drinken. Uh, uh, ja, binnenkort als we allemaal terugkomen van vakantie, nou dan maak je eens een praatje van. Goh, waar ben jij geweest? En dat is niet alleen maar uh, zeg maar berekenend. Want ja. wij, wij trekken toch heel veel weken in het jaar met elkaar. U, u ook, luistert dus... wel naar de antwoorden van die anderen, ja, zeg. Ik nee, ben in nee, Italië geweest, het is heerlijk weer. Er ja, maar... gaat niet één oor en een ander Nee, uit. ik ga zondag naar Italië. <laughs> oh, Mijn Italiaanse ja. collega's vinden dat prachtig. En dan ja. heb je alweer een gespreksonderwerp. Maar je bouwt ook echt wel vriendschappen op ja. met mensen, kan ik u zeggen. Dat begrijp ik. Maar dat is de volgende, hè? een crisis, Italië. Althans, ik kom net terug. En zulke koppen in de Corriera's van het gaat hier niet goed. Nou, en juist daarom is het zo belangrijk... dat er morgen echt knopen worden doorgehakt... en dat niet weer de zaak vooruitgeschoven hm. wordt. Er is al te veel gebeurd in het afgelopen jaar... En dan komen juist landen die het op zich best kunnen redden... als Italië, in de gevarenzone. Dat moeten we juist voorkomen. Ja, want u zei net, dan drink je zo'n kop koffie in de wandelgangen. Maar is dat Brusselse circuit, een soort permanent aflopen... van cocktailparties en diners, uh, hoe, hoe gaat dat? Nou, uh, dat is wel een erg kleurig beeld van het werk wat wij doen. Het is echt urenlang vergaderen, lange dagen maken, hard buffelen. En we, we dineren ja. wel eens met elkaar, maar dan is dat een werkdiner... waar uh, snel de hap weg. Werkt wordt om vervolgens wel over het onderwerp ja. te kunnen praten. Dus uh, dat beeld is wat te eenzijde. Ja, u, u zei net, ik zit acht jaar in het Europarlement. Zeven. Ja. Zeven. Wat beweegt u? Waar, waar komt die passie vandaan? Nou, um, elke dag um, merk ik als Europarlementariër... dat we bezig zijn met onderwerpen, met besluiten die ons aangaan. Want kijk, onze banken opereren internationaal. En als je dan meer wetgeving wil maken... dan helpt het niet als je dat alleen in Den Haag doet. Onze bedrijven die, die, die verdienen hun geld op die ja. grote Europese markt. Daar heb je Europese spelregels voor nodig om ook gelijke kansen te bieden aan al die ondernemers. Nou en zo kan ik nog wel een tijdje ja. doorgaan. Maar zouden uw politieke vrienden en, en uh, uh, laten we zeggen niet geestverwanten in Den Haag in de landelijke politiek dan niet veel meer moeten uitdragen, moeten zeggen hoe belangrijk Europa is voor onze samenleving, maar voor alle mensen in de buitenlanden om ons heen. Nou, dat ben ik helemaal met u eens. Want wat je wel vaak ziet is dat het negatieve nieuws... dat haalt de, de voorpagina's. Maar alles wat, wat er in Brussel gebeurt... wetgeving die ja. goed is voor onze luchtvaartsector... voor onze uh, uh, industrie... Uh, voor onze financiële dienstverlening... Ja, dat is het goede nieuws en dat hoor je niet. Maar gelukkig weten uh, die sectoren, de mensen, vertegenwoordigers ja. daarvan... Uh, die weten Brussel goed te vinden Zeker. En daar heb ik ook veel contact nee, maar mee. Als de uitstraling vanuit het Binnenhof is... Europa gaat er ja. liever met je rug naartoe staan dan dat, dat je ernaar kijkt dat beïnvloedt natuurlijk toch de publieke opinie. Ja, nou, dat ja. is absoluut het geval. En uh, ik moet zeggen dat me dat ook wel pijn doet... omdat ik juist ook elke dag in het werk uh, meemaak hoe belangrijk hmm. het is... en hoeveel wij ook van Europa profiteren. U hebt net uitgelegd in, in grote penseelstreken... Uh, hoe u lobbyt in het Europees Parlement. Maar er zijn ook mensen die van lobbyen hun beroep hebben gemaakt. De lobbyist. Wat doet die? Hoe ziet die eruit? Wat is het voor iemand? Nou, je hebt hem, eigenlijk tref je hem in Brussel aan in twee gedaanten. De ene... Dat zijn zeg maar de Ameri op Amerikaans geleest. Uh, uh, uh, Amerikaanse, leest geschoe uh, leest geschoeide. <laughs> dank voor uw hulp. Amerikaanse geleest geschoeide uh, bureaus. Uh, die maken vooruit precies een studie van welke Europarlementariërs is invloedrijk op welk onderwerp. Die lobbyen de ene keer uh, voor de sigarenindustrie. Uh, de en de volgende keer komen ze langs uh, uh, voor de staalindustrie. Nou, met die professionele lobby, daar heb ik niks nou, mee. houdt u niet op. van, hoor ik. Nee, absoluut ja. niet. Want uh, dat, is, dat is mij te gelikt. Maar wat ik wel heel belangrijk vind, is om veel contact te hebben met mm. het Nederlandse bedrijfsleven, met consumentenorganisaties, met Stichting Natuur. En zijn en Milieus, die allemaal vertegenwoordigd ook in Brussel. Die weten allemaal Brussel goed te vinden. Omdat uh, mm. of je het nu hebt over milieuwetgeving of over andere wetgeving, is het uiteindelijk de Brusselse regels, die liggen ook altijd ja. aan de basis van de Nederlandse wetgeving. Ja, maar, maar wat, wat is het uh, voor iemand? Wat is een beroep hè? Lobbyisten zijn, dat, daar kun je gewoon dag en nacht mee bezig zijn. Nou, die uh, Amerikaanse bureaus ja, de... Die hebben de beroepslobbyisten. Ja. Maar uh, de Nederlandse bedrijven die hebben dan hun public affairs ja. afdeling. Uh, dat zijn mensen die vaak ook nog wel andere dingen doen. En die goed geworteld zijn, ook in die bedrijven zelf. Er ja. zijn het altijd mannen? Uh, heel veel wel. Het is een mannenberoep, hè? Maar uh, je komt ook wel vrouwen tegen, hoor. Ja. Maar het zijn meer mannen, nou ja, Je zou denken, als je wat wil bereiken... Uh, dan moet je ook een zekere charme in de strijd gooien. Stuur een vrouw met een vriendelijke glimlach. En, ja, ik uh, het het helemaal, werkt misschien beter. Ik ben het helemaal met u eens. Ik gooi zelf mijn vrouwelijke charme ja, ook wel eens in de strijd... Tegen. als ik wat voor elkaar ja. wil krijgen. Ja, nou goed, het, het, het zijn mannen. Hans van Balen zegt... Ja, er zijn wel Nederlandse lobbyisten, vooral mannen... Eh, maar die denken om vijf uur einde kantoortijd. we houden ermee op? Terwijl de zaken juist worden gedaan... aan het diner daarna. Is dat ook iets wat u proeft? Hans van Balen is Europarlementariër parlementariër? Ja, dat is een collega inderdaad. Ja, nou, ik, eh, ik merk juist dat eh, ook Nederlandse sectoren... vaak eh, s'avonds bij het diner... de Nederlandse Europarlementariërs ja. uitnodigen... om eens met elkaar bij te praten. En dat doet het vaak goed. Dus die 9 tot 5 cultuurherkenning niet zo nee, erg. Maar uh, hebben ze invloed, lobbyisten, of uh, zegt u bedankt voor de informatie, ik ga er eens goed naar kijken. Hoe werkt dat dan? Nou, je ziet wel duidelijk verschil uh, tussen uh, be, de, het ene bedrijf of het ja. andere. Of, uh, uh, sommigen weten precies op welk moment ze bij je moeten zijn, uh, op het moment dat het bij ons echt ook voor besluitvorming voor ligt. Dat is natuurlijk veel effectiever dan wanneer je uh, twee maanden te vroeg of nog erger twee maanden te laat komt. En dat zijn de bedrijven die gewoon zich de op georiënteerd hebben dus uh, het is echt wel nodig ja. uh, om een studie van te maken van tevoren ja en, en uh, ja want het zijn altijd belangenbehartigers hè? D -d dus u wordt als je niet uitkijkt voor een karretje gespannen nou uh, als je niet uitkijkt maar als je wel uitkijkt dan luister je goed naar die belangen maar dan luister je ook naar andere belangen hè? want er zomaar blind achterna aanlopen ja dat zou echt puur slecht zijn ja maar ik uh, vind het in mijn werk ontzettend belangrijk... om juist die verschillende gezichtspunten wel mee te nemen. U bent even uitgelobbyd hè, nu. Uh, het is reces, ook, uh, ook in Brussel. Ja, vanaf vandaag. Maar zou u er morgen niet willen zijn? Want dan, dan gebeurt het daar. Dan gaat het over de toekomst van de euro. En dan ja. gaat het om de toekomst in feite van de politieke unie. Nou, ik volg het morgen wel van uur tot uur. Want uh, normaal uh, ben ik er wel bij... Uh, in de voorafgaande ja. vergadering van EVP-regeringsleiders. Dat is de en, Europe Europese Volkspartij. Uh, ja, dat is ja. van ons waar het CDA deel van uitmaakt. Uh, en dit keer niet, uh, omdat we inderdaad al ja. uh, met recess zijn. Nou, ik wens u een mooi recess. Ik hoop dat het redelijk ongeschonden blijft in tijd, in vrije tijd. Dank voor uw uitleg en, en voor het kijkje in het lobbyisme, Corrie Wortman. Graag gedaan. Fijn. Tot half negen, twee dingen. het Govert van Braco. Zaken doen in China, zaken doen met Chinezen. Ik weet niet, uh, meneer Hasselman, Ben Hasselman, luchthavenarchitect. Kan je in China je Colbertje uitdoen? In China kan je zeker je kolbertje uitdoen. Ja, Vooral als het uh, warm is. Ja. Dan mag zelfs de stropdas af. Dat en, is een verordening. Ik vraag u dat, omdat u, <laughs> u trekt het net uit... en hangt ja. het achterover de stoel. Dat is de charme van radio. Ja. De televisie moet je juist aan hebben. Moet je er ook nog op gaan zitten, anders kruipt de kraag om ja, ja. Um, U komt er veel hè, in China. Ja, Hoe vaak, vaak. Uh, zo bent u er al geweest? Denk ik? Uh, ik ben er uh, ruim 30 keer geweest. Het tegen ja. de 40 keer al in de laatste 15 jaar. Maar dat is niet voor niks, want... Uh, uw architectenbureau mag de grootste luchthaven ter wereld bij Peking uh, ontwerpen. Ja. Dat hebt u al ontworpen, we hebben of het, meer? Uh, Nou, dat is een uh, prijsvraag geweest. Die uh, is uh, gehouden tussen de vier grootste ze consultants op dat gebied. Uh, ja. Dus is een voorselectie geweest. En uh, met die vier consultants hebben we een prijsvraag gedaan. En uh, die prijsvraag hebben wij uh, gewonnen. Ja, dat klinkt vrij nuchter. Uh, maar... ja. Maar ik neem aan dat bij uw architectenbureau de weef werd ingezet toen het besluit bekend werd. Ja, ik moet zeggen, het was, het was, een, het was heel goed nieuws. Het was een groot succes. Iedereen is ja. natuurlijk heel enthousiast en eigenlijk ook gespannen... omdat we eigenlijk al de presentaties van het ontwerp een paar maanden eerder gedaan hebben. Dat is voor een internationale jury. Die jury die gaat natuurlijk in beraad. Die heeft een bepaalde uitslag... Nou, die, die, die, die, die hoor je al een beetje in de wandelgangen gonzen. Ja, gaat het? Gaat het nieuws dat. Uh, ja, aan, aan dat, vanaf? Dat, dat, ja? Dat, dat is wel via de contacten die we hebben. Hoor je wel van jullie staan goed en jullie scoren goed. Maar dat moet nog langs allerlei uh, kanalen. Moet dat uh, uh, ja, zeg maar de goedkeuring komen? En uiteindelijk is de brief met de stempels waar de handtekening op staat. Dat is de uitslag. En nou, ja. uh, we hebben in het verleden wel een paar keer te vroeg gejuicht. Dus dat doen we niet. <lacht> dus we juichen echt als de brief binnenkomt. Als de brief er is. Ja. Zeg maar, u moet zaken doen uh, met Chinezen. We zijn net de konden geregeld. Uh, ja. Hoe doe je uh, zaken met een uh, Chinees? Met een Chinees die wat te zeggen heeft? Um, nou, Net is het onderwerp lobbyen is, uh, aan de orde geweest. Het is eigenlijk een hele lange tijd lobbyen. Ons bedrijf is al sinds 1983 in China bezig. Dus vanaf 1983 hebben we contact met uh, de luchthavenwereld in China... Nou, de luchthavenwereld is een vrij kleine wereld, uh, ook in China. Het is een heel groot land, maar alles wordt eigenlijk centraal geregeld. Ja. En, en de mensen die je dus voor Beijing ontmoet... die zijn ook uiteindelijk verantwoordelijk voor Shanghai en voor andere grote luchthavens. Dus vanaf 1983 lobbyen wij ja. al in China. Maar hoe doe je dat? Want dat zijn machtige mensen die u ontmoet. Um, dat doe je denk ik door uh, goede prestaties neer te zetten. Het is, het is geen politiek lobbyen natuurlijk. Maar het is wel uh, heel veel aandacht geven. Zowel aandacht geven als je in China bent. Dus toch vriendelijk zijn, uh, goed luisteren naar wat ze zeggen... proberen de ideeën te vertalen en met goede plannen te komen. Maar het is ook uh, op het moment dat ze naar Nederland komen... of ze willen een tour maken door Europa... Ja. om ze daarmee te helpen en te zorgen dat ze op de bekende luchthavens ja, ja. Uh, binnen kunnen komen. Want, uh, een, een Chinees die ertoe doet, die hier komt... wat, wat gaat u daarmee doen als hij hier uh, rondloopt? Uh, nou, Schiphol is een van de vaste uitjes, zal ik maar zeggen. En wat vinden ze uh, daarvan? En dat vinden ze prachtig. Ja. Ja. Wij hebben natuurlijk als, als uh, Nederlands bedrijf het geluk dat we ook... Schiphol uh, hebben als, uh, als luchthaven. En, en ons bedrijf is ook al uh, sinds de 60e jaren met Schiphol bezig. Dat is een van onze grootste klanten. En we kunnen natuurlijk vol trots mm. laten zien kunnen we laten zien wat, wat we daar gedaan hebben. En zeggen dat we dat ook in China kunnen doen. Ja. Ja. Weet u, hebt u enig idee hoe de, de, de Chinees die u daar ontmoet... in algemene zin gesproken tegen u aankijkt als Nederlander? Uh, nou, je wordt op straat word je, een zeker aantal jaar geleden je nagekeken... Zeker als je in wat, wat, uh, uh, ja, de kleinere plaatsjes komt. Daar ben je groot als Nederlander. Uh, ze noemen ons langneuzen. Dus je hebt een lange neus. Uh, blijkbaar, je bent vrij wit. En, en, en, uh, in mijn geval heb ik grijs haar. Dat valt ook op. Want iedereen verft zijn haar daar natuurlijk. Dus je kan de leeftijd moeilijk zien. Maar in ieder geval, daar, daar, uh, nou ja, dat valt op dat ze je ja. aankijken. Um, gesprek is natuurlijk lastig met lokale Chinees. En, en ook met, eigenlijk met onze klanten. Omdat uh, de meeste, zeker de wat ouderen spreken, geen Engels. Maar er zit een tolk tussen. Dus moet, alles moet je met een tolk doen. En vertaalt die tolk ook letterlijk uh, heen en weer wat, wat over uh, die weer gezegd? Vertaalt Als het over dichtjes en datjes gaat, vertaalt hij het uh, letterlijk. Uh, we hebben een kantoor in, uh, in, in China. Dat ja. is van ons moederbedrijf, DAV. Daar zit een, een, een, een persoon die is ook tolk, maar ook een technische, ja. technische man. Dus die kent de klant heel goed. Yeah. <laughs> En die heeft nog wel de neiging om als ik een keer wat bozer moet doen... Uh, omdat ik uh, ja, iets, iets op het gebied van geld, dat ik geld wil hebben... Mm. of klaagt dat de rekening niet betaald wordt... dan vertaalt hij dat wat anders. Ja, ja want dan is hij in feite ook uw regisseur. Hij helpt, ja. u, hij helpt u op weg naar het contact met zijn landgenoten. Ja. Nee, absoluut. Daar ben je helemaal van afhankelijk. Zonder, zonder lokale zeg maar, support van Chinezen mm. kan je daar niet werken. Nee, dat Boven. hij kent die Morissen natuurlijk. Ja, hij weet ja. precies hoe het werkt. En hij, uh, op op momenten dat we er zijn... Uh, is hij de persoon die zorgt dat je bij de goede mensen aan tafel komt? Maar ook als wij er niet zijn, is hij de persoon die blijft bellen, die uh, mensen een keer opvangt, die bij mensen langsgaat. Dus het is, het is iets wat je, wat je nodig hebt. So, maar, we we, we horen net uh, Corinne Wortman, Europarlementariër van het CDA in, uh, in Brussel. Ja, dan zijn het diners. Maar hoe gaat dat uh, in China als je zegt, nou, we hebben elkaar zakelijk gesproken en nu gaat dat verder? Maar hoe? Uh, nou, diner, ho eten hoort bij China. Dat is onvermijdelijk. Uh, je kan er vergif op innemen dat je om twaalf uur word je naar, naar de lunch uh, gebracht Dat is klokslag. En die lunch is zeg maar wat wij in een Chinese restaurant eten krijgen. Dus gewoon een uitgebreide uh, uh, maaltijd. En dat is s'avonds ook, om zes uur. Want ah. ze, ze eten eigenlijk heel vroeg. Ja. Oh, onze tijd. <laughs> onze tijd, ja. Dus, dus die tijden liggen vast, uh, wat je ook doet. En uh, ja, wat natuurlijk belangrijk is, is uh, dat je op elkaar toast. Nou, je wenst elkaar heel veel toe... En dat kan van gezondheid zijn tot de goede projecten. Dus er wordt uh, met, uh, toch regelmatig met drank getoost ja. om, om de wat zet, wat te Wat zit er in de glazen dan? Dat, uh, dat heet uh, Mautai. Oh, en en is ik weet niet hoe het ik smaardig? het moet beschrijven. Maar uh, ja, het wordt wel eens beschreven als dieselolie. Maar, oh, oh, oh, oh. Nee, het is, maar dieselolie. Het is, nee, het is niet zoet. Oh. Het is, uh, ja, ik vergelijk het met jenever een beetje. Maar ja. dan uh, met een wat uh, viezere nasmaak. Ja, maar drinkt u het manmoedig mee? Of uh, denkt u, uh, ik uh, gooi het over mijn schouder uh, nou, ongezien weg? Uh, er zijn periodes dat ik uh, wel eens probeer dicht bij een plantenbak te zitten. Zodat je het wat kan, uh, kwijt kan raken. Maar nee, je moet meedoen. Daar, daar kan je eigenlijk niet omheen. En uh, het nadeel is natuurlijk of voordeel. Het is maar hoe je dat bekijkt. Als je gast bent... Dan toost iedereen met jou en jij moet met iedereen toosten. Ja. Nou mag u die nieuwe luchthaven ontwerpen. Ja. Laten we er eens naar kijken hoe die daaruit gaat zien. Hij komt bij Peking, hè? dat staat vast. Ja, hij komt ten zuiden van de, de stad Peking. Ja, wat, wat is de aanleiding om hem daar neer te leggen? Uh, nou, er zijn, uh, de, de huidige luchthaven ligt ten noorden. Uh, dus er, er is eigenlijk niet zoveel plek rond de luchthaven. Dus men heeft uh, een, een, een, een onderzoek gedaan naar de beste plek. En dan wordt er ook gekeken naar de bereikbaarheid vanuit de stad... Nou, op het moment dat je zo'n luchthaven vlak bij de andere luchthaven uh, legt... dan gaat alles verkeer dezelfde kant op. Dat wil je niet. Dus ze hebben hem echt aan de andere kant gelegd... om het verkeer zoveel mogelijk uh, te verdelen. Ja. En dat hebben ze gedaan omdat het een, uh, een luchthaven is... waar uh, niet zo schippen... het is geen hubluchthaven, luchthaven waar mensen overstappen... maar het is echt een luchthaven waar mensen naartoe gaan Beginnen en weer terugkomen. Dus. En, ja, ja. en dat zijn er in de, in de uiteindelijke vorm zijn dat 100 miljoen mensen die daar per jaar in- en uitstappen. En die moeten daar met een autootje of met de trein... of met uh, Komen, de bus ja. moeten die daar naartoe. En daar heb je gewoon goede wegen voor nodig. Ja. En goede toegang. En ja. ik, ik begrijp uh, uit, uit de voorinformatie die ik heb gekregen... dat dat juist ook uw sterke punt is geweest. Ja. Hè? De infrastructuur rondom dat vliegveld. Ja. Ja. Dat nieuwe vliegveld. Ja. Ja. Hoe, hoe uh, uniek, hoe nieuw is dat? Nou, het is, laat ik zeggen, het is niet uniek... maar het is wel bijzonder omdat het nog nooit gemaakt is. De grootste luchthavens die er op het ogenblik zijn... dat zijn allemaal uh, overstap Dus allemaal luchthavens waar de mensen op de luchthaven blijven. Ja. blijven. Maar hier gaan ze het verkeer in? Ja, en, en eigenlijk toen wij... We waren de eerste voor de, voor de presentatie. Dus toen wij de zaal binnenliepen... stonden daar ook de plannen van onze concurrenten. En We waren er al vrij vroeg om een uur ja. of Daar Toen konden we dus even op ons gemak naar kijken. En eigenlijk konden we bij al die andere drie plannen zien... dat ze daar geen rekening mee gehouden hadden. Dus wij hebben het in de presentatie nog een keer extra benadrukt... dat ons plan heel goed in elkaar zit. Ja. En vooral die landzijde noemen wij dat. Dat dat heel goed in elkaar ja. zit. Maar iets, iets concreter. Wat, wat hebt u wat die anderen niet deden dan... om die verkeerscongestie te voorkomen? Nou, ruimte gecreëerd aan die kant. Uh, kijk, op het moment dat je dus uh, zoveel verkeer hebt en je maakt een concept waarbij al het verkeer tussen de start- en landingsbanen over de hele luchthaven heen gaat, dan heb je eigenlijk te weinig uh, ruimte om je gebouwen kwijt te kunnen en je vliegtuigen kwijt te kunnen. En uiteindelijk gaat het in eerste instantie natuurlijk om de vliegtuigen, die moet je kwijt, die kan je niet stapelen. Auto's kan je in een parkeergarage zetten, maar een vliegtuig niet. Dus dat moet je heel goed organiseren. Daarbij kijken we ook naar, naar hele korte uh, taxi-afstanden. Dat is ook heel belangrijk in ons plan geweest. Dus de duurzaamheid even als, als onderwerp. De CO2-uitstoot zo, CO2 zo, zo laag ja. mogelijk te houden. Dus al die aspecten ja. hebben we uh, ja. meegenomen. En ook benadrukt in onze presentatie en in onze, in onze plannen. Ja. En want, en, ja. want het is niet alleen een, een, een presentatie die je geeft. Je maakt ook een heel dik boek met een hele uitleg hoe dat plan in elkaar uh, zit. Ja. De, de grootste luchthaven ter wereld. Maar hoe groot is groot? Ja... Ik weet niet of er een. Wij zeggen nu dit is, dit is wel heel erg groot uh, Maar ik moet zeggen. Uh, ik zit al 31 jaar in dit, uh, in dit vak. En die, die, die norm wordt bijgesteld. Ja. Dus de, de luchthaven wordt eigenlijk steeds groter. En dat komt ook omdat de. de... Maar, maar na... laten we nog even dat ja. groot vast proberen te houden. Kunnen ze ergens mee vergelijken. Nou ja. Dat ik kan zeggen. Oh ja. Of oh, oh, wordt die zo groot? Nou, in het, in het journaal zijn plaatjes geweest. Die vond ik wel leuk. Over Amsterdam of over Den Haag heen geprojecteerd Deze luchthaven. En dan dekte het de hele stad uh, Amsterdam, zeg maar. De. De binnenstad van Amsterdam af. En ook in Den Haag dekt het ook helemaal af ja. met de randgemeten. Dus 10 bij 10 kilometer. Groot, dat ja. is echt groot. Maar het is ook omdat er acht start- en landingsbanen komen. Om dat verkeer allemaal af te kunnen handelen. Ja. Dus het is dus, dus enorme oppervlakte die daar... Uh, bebouwd gaat worden. Ja. Zeg maar de, de terminal, de, daar is men nog niet over eens... Hè? Wie, uh, die, wie dat ontwerp uh, nou, als winnende dat, mag afsluiten. Dat gaat nu beginnen. Oh, dat gaat nu beginnen. Nee, we zijn, deze week zijn we heel druk bezig in de pre-kwalificatie, noemen ze dat. Dus we zijn bezig om ons samen met een, een Amerikaanse architect... Uh, in de pre-kwalificatieronde uh, te kwalificeren. En uh, dat moet vrijdag ingeleverd worden. En dat betekent dus dat alle referenties, alle cv's, alle teams... Alle, dat moet allemaal opgestuurd worden naar China en ja. in het Chinees vertaald worden. En dan uh, dat wordt, nou ik schat dat daar zeker 30 of 40 bedrijven zich aanmelden. Ja. En daar kiezen ze zeven bedrijven uit. En die zeven bedrijven mogen dan meedoen aan de, aan de prijsvraag voor het nieuwe stationsgebouw. En, en, en als u op dit moment de Chinezen uh, mocht toespreken en ze konden u horen... Hè? Wat, ja. wat zou uw aanbeveling zijn om te zeggen wij moeten die terminal ook nog uh, kunnen ontwerpen? Nou, we hebben de vorige terminal in Beijing ook ontworpen. Ja. Dus die was, die was, voor, was de voor de Olympische Spelen. Hè? Voor de Olympische Spelen is die ontworpen. Dat hebben we samen met de Engelse architecten gedaan. En, en wat gedaan. was daar bijzonder aan? Nou, dat, het bijzondere was het formaat. Het was een, een gebouw, is een miljoen vierkante meter, dat is ongeveer uh, Schiphol in ja. één keer gebouwd. En dat werd neergezet in een, vind ik, een heel mooi concept. Een ja. heel mooi architectonisch concept. Sommige mensen vinden het te wat te groot, te groots overkomen. Maar ik moet zeggen, de meeste mensen vinden het een prachtig, prachtig ontwerp. En, en ja, het is heel Chinees, vind ik ook door de kleurstelling. Dus... En leunt u daarvoor dit ontwerp ook weer op? Uh, nee, ik denk dat we met iets anders moeten gaan uh, komen. En uh, ja, het is ook een ander concept. Dus ja, dat gaan we nu, gaan ja. we nu bedenken. We hebben al een wat vormen aangegeven in, uh, in ons ontwerp. En daar borduren we op verder. We ja. hebben een kleine voorsprong, want we hebben al een, een, een prijs gewonnen. Ja, ja, ja, ja. Ja. ja, dat zou mooi zijn als je het nog voor een tweede keer uh, ja, met de reputatie zou Het is, is bijna onmogelijk, maar het... we gaan het toch proberen. Ja. Ja. Is, is niet heel jammer, want u mag wel ontwerpen, maar niet uitvoeren. Um, dat is jammer. Ja, dat, uh, maar dat zie je toch steeds meer en meer... dat, dat ontwerpen lokaal ja. uitgewerkt worden. Dat, dat is een trend die over de hele wereld uh, plaatsvindt. En uh, ook in China. Ze hebben hele goede, goede architecten, goede, goede bureaus... die dat uit kunnen werken. En, we zijn er wel bij betrokken... maar niet zoals we bij een Schiphol betrokken zijn. Dat we het ja. helemaal in detail kunnen uitwerken. Want de nee. Chinezen staan er uh, toch min of meer onbekend... dat ze veel kunnen kopiëren. Dat ja. gaat natuurlijk met vlieg, vliegvelden dadelijk ook gebeuren. Hè? Dan, ja. dan bent u die markt kwijt. <laughs> nou, Dat hebben ze in het verleden wel eens geprobeerd... maar daar zijn ze wel achter dat je het niet dat nee. kan je niet kopiëren. Elke situatie is toch uniek. En moet je toch elke keer even nadenken wat je, wat je gaat doen. Meneer Hasselman, wanneer moet dat vliegveld er zijn? Uh, 2017. En wat gaat dat niet kosten? Ja, dat, uh, dat weet Fiek ik miljarden. Miljarden, <laughs> miljarden. miljarden, Miljarden, ja, ja. Nou ja, u, u mag er trots op zijn. Uh, het dat staat, zijn Het uh, staat in, in de lijst met de verworven prijzen, neem ik Ja, dat komt in de prijzenkast, komt deze erbij. Zeker. Ja. <laughs> nou, ik dank u wel dat u uh, dit stukje Hollandse koopmansgeest in China hebt willen verwoorden... Ik dank u zeer en uh, ik wens u nog een, uh, een mooie tijd aan in China als oh. u er weer bent. Dank u wel. We gaan geloof ik nu even naar Willemijn. Ja natuurlijk, Willemijn van ja, BNN, tuurlijk. zo dadelijk. Jij bent al zet, Willemijn. Jazeker, zo meteen uh, na half negen hebben we het over drie manieren... om Griekenland en dus de euro te redden met uh, Roland Koopman van RTL Z. En wat nog meer, Floortje Dessing heeft weer fantastische reistips... en nog veel meer na het nieuws van half negen. Hier is Kees Groot. Radio 1, het NOS-journaal. Bijna twee jaar na de rellen op het strand van Hoek van Holland... is justitie nog steeds op zoek naar een van de verdachten. De relschopper uit de regio Rotterdam is een bekende van de politie... en zou zich schuilhouden. Vandaag was de laatste rechtszaak tegen de relschoppers. In alle zaken samen waren er 56 verdachten... van wie er 31 werden veroordeeld. De inspectie voor de gezondheidszorg stelt het Maastad in Rotterdam... voor twee maanden onder verscherpt toezicht...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 Pluto, zelf een dwergplaneet, werd ontdekt in 1930 en dat is nieuws op dit moment. Dit is Radio 1, BNN Today, Willemijn Veenhoven. Het is woensdag 20 juli, iets over half negen. Goedenavond. Er zijn drie opties om Griekenland en dus de euro te redden. Roland Koopman van RTL Z, die zet ze op een rijtje. Fred B. die werd gisteren opgepakt in verband met de dubbele moord in Middelburg. En wat blijkt, het is al heel lang een bekende van de politie. Straks na negenen alle details over die zaak. En de schippers van BNN die zijn vandaag van Vollenhoven naar Kampen gevaren. Zometeen deel 3 in de avonturen van Luc Ikink en Frank van der Lende. En onze Joris Kreugel die ging vandaag op zoek naar goud. En dit edelmetaal ga ik zoeken omdat ik uh, ja, niet zo heel veel vertrouwen heb meer in de euro. En ik heb wat geld op de bank staan. En ik wil eigenlijk wel eens weten of het uh, misschien zinvol is om het uh, gewoon in goud of zilver om te zetten. En uh, er is een bedrijf in Nederland dat uh, verzendt het gewoon per post als je het bestelt. Unbelievable. Achteruit de Nijmeegse Vierdaagse lopen. Nou, dat, dat doet Gerrit Albada. Hij is de cameraman van het Gevoel van de Vierdaagse. Straks hoor je hoe dat gaat, dat achteruit lopen. Maar eerst even, Gerrit, hoe ging het vandaag? Um, pittig. We hebben iets van 10 kilometer achteruit gelopen met de militairen. Ja. En die lopen 6 kilometer per uur. Dus dat uh, zijn betonnen kuiten. Ja, en dan gaan we zo meteen van je horen hoe je dat in Vredesnaam volhoudt. Tot zo. Zometeen na 9e Today's Topics met Liekeveld. Maar nu alvast een update. Sluit de ramen in Alkmaar. Want veel horen van de Achterdam die moeten een ander plekje zoeken. Verder hoor je hoe het gaat met de jongen die gisteren zo klaagde over bloed op zijn tenen en kramp in zijn kuiten bij de Vierdaagse. En het is nog niet helemaal zeker, maar wel bijna, dat Ronald Koeman de nieuwe trainer van Feyenoord wordt. Hij werkte voor het laatst bij AZ totdat die club dacht. Met Koeman zijn visie komen we nergens. Overigens zijn ze nog steeds op zoek naar de visie van Koeman. Want die hebben ze nooit kunnen ontdekken. Ja, maar. Zometeen na 9 uur het hele overzicht van Today's Topics. Dankjewel Lieke. Maar eerst uiteraard altijd op deze plek het sportnieuws. Jeroen Stomporst is weer beter. Jazeker. Ik ook. Mooi. We, we hadden elkaar aangestoken denk ik. Vrees het. Zal sport sportdienst doen? Draaij. Opnieuw een etappe zegende de Ronde van Frankrijk voor een Noor. Edvald Boasson-Hagen won voor de tweede keer deze Tour een rit. En dat is evenveel lang landgenoot Thor Huushof. En ze zijn met z'n tweeën, die Nooren. Boasson-Hagen kwam vandaag solo over de finish. Hij is er weer hoor. Hij heeft al een overwinning te pakken in deze Tour de France. Hij heeft al een etappe gewonnen. Maar nu gaat hij zijn tweede etappe pakken. De Nooren staan gewoon op vier na vandaag. Jonge, jongen, jongen, jongen, Daar kunnen wij nog de schoenen niet eens van poetsen. Edvald Boasson-Hagen rijdt. Op de finish. Hij balt al het vuistje, hij is blij, hij kijkt al uh, naar voren... en heeft een glimlach van oor tot oor op het gezicht. Bolsenhagen is een all-round renner, maar staat, net als zijn landgenoot Thor Huershoff... niet bekend als een groot klimmer. Toch baarden zij dus opzien in de bergen in deze toer. Bolsenhagen moet het antwoord op de vraag waar die Noorse kracht opeens vandaan komt... eigenlijk schuldig blijven. Ik weet het niet. Het is a really great tour. En getting the right breakaway so yeah, I think we are in good good form, the two Norwegian who uh, is in the tour so it's really great to be, be Norwegian and also all the Norwegian fans around the Us a lot. Ja, het is eigenlijk heel simpel. Ze zijn gewoon heel goede vorm. En uh, de, al die noren langs de route, dat zijn er bijna meer dan uh, Nederlanders, die helpen ook een bol. Goed, Haken sprong op de laatste koel van de dag weg uit de kopgroep van 14 man. Daarin zaten ook Bauke Mollema, Maarten Cialinghi en de vakantieverlijrenners Björn Leukemans en Borut Bozic. Mollema ondernam nog wel een poging om de Noord te achterhalen, maar strandde met 35 seconden achterstand op de tweede plaats. Net niet, hè? Dat was, uh, ja, weet je, natuurlijk een mooie uitslag, maar. Oh ja, ik had zo graag gewonnen. En uh, was gewoon te sterk uh, bergop. En uh, ik denk bergaf heeft hij zich ook nog uitgelopen. Dus ja, uh, terecht te winnen, denk ik. In het achtervolgende peloton probeerde Alberto Contador door opnieuw seconden te winnen. Dat leek te gaan lukken toen hij samen met zijn landgenoot Samuel Sanchez... in de afdaling afstand nam van onder andere de boertjes Slek en Kneel Evans. Vlak voor de streep werden de twee Spanjaarden toch weer ingelopen. De enige die wel schade op diep was Thomas truidrager Thomas Veuclair. Hij miste in de afdaling een bocht en reed de parkeerplaats op... Hij verloor daardoor 27 seconden. Ja, echt waar. Het is prachtig. Hij verloor in 27 seconden, maar rijdt morgen gewoon wel in het geel. Dan inderdaad nog even een voetbalberichtje. Feyenoord in gesprek met uh, Ronald Koeman. Hij moet dus de opvolger worden van Mario Been. Vorige week stapte Been op, omdat een uh, groot deel van de spelersgroep geen vertrouwen meer in hem had. En Koeman was inderdaad, zoals we net al hoorden, voor het laatst trainer bij AZ. Daar werd hij in uh, eind 2009 ontslagen. En als Koeman bij Feyenoord aan de slag gaat... wordt hij de eerste die als speler en trainer heeft gewerkt bij Ajax, Feyenoord en PSV. Dat was kan het. dat wel? In voetbal kan alles. <laughs> Jeroen, dankjewel. Het je is Radio 1. BNN Today. Het wordt een superspannende dag morgen voor de euro. Ja, alweer. In Brussel Dan is de top over uh, Griekenland. En Roland Koopman is presentator bij RTL Z. Weet er meer van, uiteraard. Roland, goedenavond. Goedenavond. Um, de euro zit in een dikke vette crisis. Uh, ja, kun je wel um, zeggen. ja, en Om het vertrouwen weer terug te winnen... moet in ieder geval eerst even Griekenland gered worden. Um, en daar gaan ze morgen over praten. Jij, volgens jou zijn er drie opties. Nou, drie mogelijke ja, reddingsplannen. De, de, de, kijk, er gaat geld bij. Of we laten de boel klappen. Dat doet uh, uh, allebei financieel en politiek erg pijn. Dus moeten er oplossingen gezocht worden? Nou, welke oplossingen uh, zijn er? We hebben dat de afgelopen weken ook wel een beetje uh, in, in de kranten kunnen lezen... wat de mogelijkheden zijn. Uh, we laten Griekenland failliet gaan. Dat betekent dat je eigenlijk alles uit handen geeft. En dat gaat economisch pijn doen. Want uh, met name Franse en Duitse banken gaan dat voelen. Maar ook Nederlandse banken en pensioenfondsen uh, moeten dan pijn leiden. En bovendien is dat politiek heel erg moeilijk verkoopbaar. Want dan laten we in Europa één van ons failliet gaan. We laten één van ons vallen. Nou, dus dat gebeurt eigenlijk Die kant niet. Die kans acht hè? ik vrij klein. Uh, er zal geprobeerd worden wellicht een variant daarop te bedenken. Het doorrollen van schulden zoals het heet. Dat wil zeggen dat we Griekenland langer de tijd geven om zijn schulden terug te betalen ook dat gaat geld kosten, met name bij de banken. En bovendien hebben we dan een probleempje... omdat de kredietbordelaars dan gaan stuiteren... en die zeggen, dit is, dan hebben we het woord weer... Een, een, een credit event, of een rating event, heet dat dan officieel. En dat zou consequenties hebben voor de mogelijkheid... van de Europese Centrale Bank om zaken te doen met, met Griekse Ja, wacht, wacht even, even ja? terug. Daarmee ja? bedoel je dat als ze... Als ze langer mogen doen over hun leningen terug te betalen... dan zeggen die ratingbureaus... Van, Wij ja, beschouwen dit als een faillissement. Dan ben je eigenlijk failliet, want ja. je, je hebt gewoon niet genoeg geld. Ja, precies. En, dan, nou ja, en dat, dan dat heeft allerlei al gevolgen ook weer... met name voor Griekse banken... Uh, uh, maar mogelijk ook voor, voor uh, Europese banken. Ja. Uh, dus, dit, dus die optie is ook niet nou zo. Ja, het, het, het, tenzij daar ook weer een, een, een achter de comma een variant op bedacht kan worden... Uh, wat me moeilijk lijkt. Een derde variant is, en het, nou ja, die acht ik niet onwaarschijnlijk... mits iedereen het erover eens wordt. is de Grieken de mogelijkheid geven om hun eigen schulden terug te kopen. Die schulden die zijn nu veel minder waard... dan uh, waarvoor ze destijds de deur uit zijn gegaan. Ja. Um, klein voorbeeldje, ik leen 100 euro, ik kom in financiële problemen. Die lening is dus eigenlijk geen 100 euro meer waard... want degene van wie ik het geld geleend heb... die gaat er eigenlijk min of meer van uit dat ik maar de helft kan terugbetalen. Dus die, die schuld is geen 100 euro waard, maar zeg maar... 50 of 60 euro. Nou, als ik die schuld van 60 euro kan terugkopen... ben ik spekkoper. Zo moet je het ongeveer zien. Maar Griekenland heeft dat geld niet. Dus wij zullen weer uh, moeten zorgen dat die Grieken dat geld hebben. Dat kunnen we direct aan de Grieken lenen. Of we kunnen ze... Uh, via um, een mooie ingewikkelde constructie in Europa... kan Europa garant staan voor dat geld. En dan uh, hebben de Grieken dat ook. Betekent wel dat ja. de uh, commerciële banken pijn gaan leiden... want die hebben die schulden vaak nog voor 100% in de boeken staan. Ja. Dus die, dus die, laten die moeten genoegen staan. nemen met helaas... van die 100 euro krijg ik maar 60 terug, ja. bijvoorbeeld. Ja, ja. ja, maar het is wel een, een, een in die zin een legale weg... dat de kredietbeoordelaars niet kunnen zeggen... dit is een faillissement, want Griekenland, of Griekenland koopt die schulden terug... en. Uh, die banken die verkopen vrijwillig. Het gebeurt allemaal op vrijwillige basis. Uh, maar er wordt wel pijn geleden door de banken. En um, uiteindelijk, als wij de Grieken dat geld gaan lenen. is er ook maar weer de vraag of wij dat geld terugkrijgen. Dus ook de belastingbetaler gaat hier weer omheen. Maar dit, dit, dit dus geld in het, meer geld in het noodfonds. zodat Grieken dat kunnen lenen. om hun eigen schulden af te, terug te kopen. Ja. dat is de meest uh, waarschijnlijke optie. Dat is wat mij betreft een waarschijnlijke optie. Ja. En volgens mij, wat betreft meer economen. las ik zo in de krant. Ja, ja ik ben zeker niet de enige uh, erin. Ik heb het ook niet bedacht. Maar uh, uh, ja, of dit politiek allemaal weer gaat lukken morgen, ik, ik, ik weet het niet. Op dit moment, en dat is wel bemoedigend, uh, overleggen uh, Merkel en Sarkozy hierover. Dat zijn toch wel de twee hoofdrolspelers. Uh, als die het eens worden, uh, dan is de kans redelijk groot... dat er morgen een nou akkoord uit de bus rolt. Maar Angela Merkel heeft gisteren al gezegd... Van, verwacht nog niet te veel van die top. En dan begint ze meteen weer de verwachtingen te temperen. Dat kan een politiek spel zijn. Uh, maar ja, aan de andere kant, als er morgen niks uitkomt uit die top... Ja, wat dan? Wat, wat als er niks uitkomt? Nou, financieel is er... op op zich nog niet zoveel aan de hand. Want de Grieken die hebben pas in september weer geld nodig. Dus tot die tijd kunnen ze nog wel even door. Nou, dat maar, dit duurt niet zo lang meer hoor, september. Nee, maar dan kunnen we nog een paar weken doorrommelen. Maar politiek ja. eh, zal dit eh, eh, het teken zijn... dat de Europese politiek er weer niet in, in geslaagd is... om, om dit, dit tot een goed einde te brengen. En ik denk dat dat eh, voor zover er nog enig vertrouwen is... Eh, in de politiek, in de financiële sector... dan eh, dat het nog verder zal dalen. Ja. Dat, dat iedereen denkt van, ja, kom, kunnen jullie nou nog niet? Maar, maar de reden dat, dat er nog steeds geen doorbraak... Is, is toch dat de politici het niet aan hun een volk kunnen verkopen, want dit gaat geld kosten. Luister. Moeten ze uh, niet gewoon heel hard zeggen, ja, face it, dit e, kost geld, die crisis. Either zo way, is het of, of, of we gaan die Grieken helpen, of we laten ze barsten. Het kost ons allemaal geld. Dat, dat, dat, dat, is niks, dat heeft niks te maken met rechtvaardigheid. Zo werkt het nou eenmaal in deze crisis. Maar dat wordt niet gezegd. Nee. nee. Ja, dat die, is ja, de jagers zijn nog bij Ierland, daar gaan we nog geld op verdienen. Ja, nou, gelukkig, gelukkig herhaalt hij dat nu niet meer. Dat is heel ja. verstandig van hem. Dat was een beetje een domme uitspraak. Uh, maar uh, hij, zal, hij gaat morgen met de camera overleggen. Ik ben benieuwd wat hij daar gaat vertellen. Um, volgens mij, want hij weet de details nog niet... want uh, daar wordt morgenochtend door ambtelijke werkgroepen nog allemaal over gesproken. Dus uh, hij heeft nog niet echt het plan dat dan morgenmiddag uiteindelijk kan worden afgehamerd, Als dat er al is. Um, volgens mij is het enige wat hij daar moet zeggen... van luister heren, dames. Um, wij gaan hierop verliezen. Dit gaat ons bakken met geld kosten. Zeggen jullie maar hoe we het willen doen. Laten we de Grieken barsten of gaan we ze helpen. Hoe dan ook, we gaan betalen. Dat wil ja. zeggen, de Nederlandse belastingbetaler gaat betalen. Als jij dat nou ook nog op RTLZ even heel hard roept, dan weet iedereen dat. <laughs> ik heb daar een iets andere rol dan hier. Geld kost. <laughs> het gaat ons <laughs> ja. gewoon geld kosten, ja. Eh, via, nou goed, via belastinggeld. Maar ook als een bank op een gegeven moment. Heel kort, want ja. ik vind, daar loop ik uit jouw tijd. <laughs> als een bank op een gegeven moment hierop een verlies moet nemen, ja, dan zul je zien, die bank gaat dat terughalen bij de consument. En dat betekent dat dat consequenties kan hebben voor de hypotheektarieven, voor de spaarrentes en dat soort dingen. Dus we, we betalen toch. Zo blij dat ik geen spaargeld heb. Ja. ja. Ronald Koopman van RTL Zet <coughs> Kikker in mijn dankjewel. Ook van Duffy. Dit is Radio 1 BNN Today. Ja, je kunt uh, de Nijmeegse Vierdaagse natuurlijk gewoon lekker rustig wandelen of misschien snel wandelen. En dan uh, met een klein rugzakje op je rug. Of uh, als je militair bent met 10 kilo bepakking. Maar Gerrit Albada die maakt het zichzelf nog ietsje moeilijker. Die loopt de Vierdaagse namelijk met een hele zware camera om zijn nek. En achterstevoren. Hij is namelijk de cameraman voor het Caro programma. Het gevoel van de Vierdaagse. En uh, hij loopt dus samen met presentatrice Hella van der Wijst die die moet filmen. En dit jaar lopen ze mee met een uh, groep militairen. Gerrit, goedenavond. Goedenavond. Je hebt er twee dagen op zitten. Heb je er nog een beetje zin in? Ja, ja, ja. Het ging uh, ja, vandaag ging het, ging een stuk beter dan gisteren, ja. Ja? Ho ho hoe ja. erg was het gisteren? Nou, gisteren uh, moesten we om drie uur opstaan. En uh, zijn vertrokken van uh, kamp Heumensoort om half vijf met de militairen. Ja. Die liepen... Als eerste peloton, dus het tempo was, uh, was heel hoog. En ja, wat je zegt, ik loop dan achteruit. En uh, zes kilometer per uur. <lacht> ja. Dat was het hemd uitwringen na een uurtje. Ik, ik kan me er niet eens iets bij voorstellen. Zes kilometer per uur, lopen, maar dan achteruit. Hoe doe je dat? Um, ja, op mijn tenen. Op, uh, het is echt... Uh, Le letterlijk echt, op je tenen? Nee, nee. het is, uh, het is voor mij, ja, het is een beetje. Uh, je kunt het vergelijken met uh, wat voor een wielrenner een, een flinke kol is. Mm -hmm. Inloop en dat inlopen. En dan zo voelt het voor mij dat maar dan ik een, een kolletje <laughs> op moet en dan achteruit. Ja. Maar hoe, ja. hoe, hoe, hoe, hoe doe je dat? Dat kan je toch niet? Hoe, hoe zorg je dat je dat je niet valt en dat er niks gebeurt? Nou, ik heb uh, een hele goede collega, de geluidsman, Jan Olsman. En die. Ik ik ben, ik, tra, ik ik vaar gewoon blind op hem. Hij uh, leidt me door de mensenmassa. Hij uh, zorgt ervoor dat ik niet struikel. Hij uh, als het moet dan uh, wordt hij even boos op mensen of hij zegt excuse me, excuse me. En uh, dat is de, de grootste voorwaarde dat ik gewoon uh, zonder achterom te kijken achteruit kan lopen. Ja. En uh, ja, het tweede is ja, dan fysiek. Uh, ik, ik draai al jaren het programma De Wandeling, ook met Hella. Ja, dus je, en, je hebt uh, wel wat kilometers daardoor, in de benen, zal ik maar zeggen. Precies. Daardoor ben ik wel, uh, wel geoefend in het achteruitlopen en filmen. <laughs> ja. Wat een bizar beroep heb jij Gerrit. Ja, ja dat is. Dat is ja. Ja. Ja. Ja. Hoeveel, hoeveel kilometer heb jij zo'n beetje afgelegd uh, al die jaren De Wandeling? Nou, twee of drie jaar geleden bestond de wandeling tien jaar. En toen hebben ze berekend dat ik zo ongeveer van Nederland tot Santiago de Compostela achteruit zou hebben gelopen. <laughs> Wat een held ben jij eigenlijk. <laughs> Je bent een soort ja. nieuwe Johnny Hoogeland vanaf vandaag. <laughs> ja, nou liever niet, want ik wil geen blessuren of uh, streamen op mijn uh, billen. Maar nee. Uh, nee, nee, het is een... Uh, heb, ja. heb je dan ook op hele andere plekken blaren als je achteruit loopt? Nee, blaren heb ik niet. Ik heb echt uh, ja, de kuiten die uh, hebben het zwaarste verduren. Dus die, uh, die voelen als beton op het moment. Ja. En, uh, ja. ja, maar dat is ook zo als je vooruit loopt, denk ik. Zijn er nog andere ongemakken die je specifiek hebt als je achteruit loopt? Mm, nee, hmm. verder niet. Nee. nee. nee. Wat, wat, wat, komt de trein voorbij? Nee, er is een auto hier. Ik oh. uh, sta even buiten bij het hotel. We zijn binnen aan het vergaderen voor uh, de dag van morgen. Ja. Um, dus ik uh, ben even naar buiten gelopen. Wat even voor de helderheid, je, je loopt niet 40 kilometer achteruit, hè? Nee, Mal, nee, nee, nee. Dat, dat is niet te doen. Nee. Uh, wij hebben met z'n drieën, Hella, Jan en ik, hebben we, zeven jaar geleden hebben we de Vierdaagse meegelopen met camera en geluid. Mm -hmm. Maakten We elke dag een uh, filmpje van vijf minuten. En we liepen de 40 kilometer. Nou, dat was, uh, dat was al heel zwaar om te doen. Dus we hebben gezegd: dat doen we één keer en, uh, en niet vaker. Een goede grap en, uh, uh, maak je één keer. En nu lopen we gewoon stukken meesters met die militairen. En dat is ja, 7 uh, kilometer vanochtend. Dan haken we even af. Dan draaien we ons tweede item. Dat is een uh, item dat heet de duizend meter van Hella. Dus dan lopen we ongeveer een kilometer mee met iemand. Mm -hmm. En daarna pikken we de militairen weer op en dan lopen we nog eens twee kilometer met, ja. uh, voor, de, voor de afsluiting. Toch nog een heel aardig stukje hoor, Gert. Ja. <laughs> even een fragmentje van jou, uh, of nou ja, hoe het is om tussen die militairen te lopen. Loopt die stuk te gaan? Wie? Nou, ah, dat is gelijk iemand schijnt hier zo. <laughs> Wij niet, maar uh, dan loopt er hier eentje, die is niet helemaal fris. <laughs> Waar? Wie weg? Hierdoor, twee stapjes uh, oh, iets verder. Oké, okay. dus jij loopt houdt even afstand. Nou, ja, ik loop hier uh, adem te happen, wat niet helemaal gezond is. <laughs> wat doe je dan? Behalve oh, afstand niks. nemen? Nou, ja, incurseren en hard opsnuiven is zo hè. Uh. Het <laughs> ging, nou, ging over de zweetlucht hè, geloof ik, van iemand anders. Nou, meer de, de scheten. Au. Dus zijn kolonnen militairen en uh, als ze wat gedronken hebben of wat dan ook, dan ruikt het niet lekker als, als je achteraan loopt. Mijn god Gerrit, ik, uh, ik benijd je niet, jouw baan, dus de stinkende militairen achteruit lopen. Maar je bent ja. wel een held. Gerrit Albada dus, die wandelt mee voor de wandeling. Tenminste, dat heet nu dan uh, het, gevoel, het gevoel van de Vierdaagse, heet het. Ja. ja. Daar, succes nog, sterkte. Dank je wel. Dank ja, je wel. wandel ze. Doeg. Oké, okay, wat gaan wij doen zometeen? Ja, eh, waarom moet kunstgras op voetbalvelden eigenlijk altijd groen zijn en mag het ook blauw zijn? Dat antwoord hoor je zometeen. En vlak na negen hoor je dat hekken al lang bestond voordat wij computers hadden. Nu eerst dan de dag van Joris Keugel wat uh, al tien jaar lang een gegeven is... is dat je uh, een gemiddeld rendement van 10% haalt op beide metalen. En dan hebben we het over goud en over zilver. En ik maak me toch een klein beetje zorgen wat er nu allemaal in Europa gebeurt. Ik heb wat geld. Ik heb natuurlijk niet tonnen op de bank staan... zodat ik een huis kan kopen. Maar een investering doen in iets wat, uh, wat meer waarde vast is... zoals goud of zilver, dat is misschien best wel interessant. En er is in Nederland een bedrijf... Dat handelt in goud en zilver. Dat zijn er wel meer. Alleen dit bedrijf, dan kan je het gewoon bestellen. En dan krijg je het per post thuisgestuurd. En ik ga ze even informeren wat mij eigenlijk een beetje te doen staat. Of het zinvol is om uh, mijn eurootjes om te zetten in goud of in zilver. Ja, en hebben we hier een orde van 22.250. Bedankt. Goeiedag. Jaap Rijmans, net even wat uh, goud uh, verkocht. Ja, en ook zilver, uh, dus je ziet wel dat wij, uh, we zijn begonnen als goudwinkel, maar tegenwoordig is zilver uh, misschien wel 50% uh, ja, van belang voor onze uh, omzet. En dat kun je gewoon met de post thuis bezorgd krijgen? Je krijgt het thuis gestuurd, je kunt het ook komen afhalen, uh, alles wordt verzekerd verzonden. Uh, en vanaf 50.000 euro is er ook de mogelijkheid om het hier beveiligd in opslag te laten nemen. Uh, ik maak me toch een beetje zorgen om de euro... nou heb ik uh, geen miljoenen of ton op de bank staan... Ja. maar wel een heel klein beetje en denk je... Ja, zo meteen klapt dat hele zooitje in. Ja. Dan dacht ik van nou, waar moet ik eigenlijk in gaan beleggen? En toen dacht ik, ja, goud. Van dag tot dag kan ik daar geen zinnige uitspraak over doen. Er, wordt veel meer gevraagd, er is veel meer vraag naar goud en zilver... dan dat er jaarlijks uit de grond komt. Uh, dat verschil ontloopt elkaar al tien jaar op rij nu met 40%. procent. Uh, dus dat is reden. En aan de andere kant is er een hele uh, uh, uh, grote groep... die toch vaker denkt van... Uh, ik vertrouw mijn ongedekte papiertje niet meer. Ik zoek iets wat de overheid niet kan bijdrukken. We staan uh, nou, voor de kluis. Uh, nou, openen maar. Ja. Nee, wat je hier ziet is eigenlijk uh, goud dat uh, op voorraad ligt. Goud dat we kunnen uh, pakken op het moment dat het besteld wordt. Op het moment dat iemand gezegd heeft van ik wil het graag verzekerd verzonden uh, hebben. Of ik kom het bij jullie afhalen. Nou, dan zie je dat we hier nog een uh, 500 gram goud op voorraad hebben liggen. Hij kan voor jou zijn, dan moet je toch wel aan denken aan een 17.500 euro op dit moment. Nou, dan, dan pak ik hem toch even. Het is een echt een heel klein pakketje. Het heeft iets van een wiebertjesdoosje weg eigenlijk. Oh, Ongelooflijk zeg, het is heel zwaar, hè? Ja, het heeft inderdaad een hogere dichtheid dan lood. We staan hier voor een andere hele grote kluis. En wat komt daaruit, Jaap? Daar komt uh, een klein baasje goud uit. Zit in een doosje, een soort klein schoenendoosje. Precies. En een je over... 12,5 kilo bar goud. Dus uh, zo zie je zoals gestapeld in de film. Uh, en dan moet je tegen de huidige prijzen toch aan uh, 4,5 ton denken. Geen meimis? Dat is hartstikke zwaar, joh. Ik wil hem graag in mijn handen houden, maar ik geef hem heel snel terug. He, want, ja, want joh, dat is Maar hard. arm schiet bijna ook. uit de kom, man. Hé, hey, dit uh, verdwijnt in de kluis. Maar ja, goed, ja. je kan het ook gewoon thuis per post uh, ontvangen. Dat vind ik al ongelooflijk. Gewoon een hele stuk goud. Ook zo'n hop als deze? Ja, wel die... Uh eigenlijk nooit verkocht wordt. Ik heb een klein beetje geld, maar is goud dan toch wel een beetje een zinvolle investering op dit ogenblik? Uh, is persoonlijk? Uh, zilver uh, zie ik meer potentieel in nog dan, uh, dan goud. Uh, dus uh, ja, ben je bereid wat meer risico te nemen in ruil voor uh, wat meer potentieel op de langere termijn... Uh, ja, dan is het helemaal niet gek om voor uh, 70% van je fysieke portefeuille zilver op te nemen. Geef eens heel even een concreet voorbeeld uh, hoe het in de afgelopen jaren is gegaan met goud en zilver. Wat, wat uh, al tien jaar lang een gegeven is, is dat je uh, een gemiddeld rendement van 10% haalt op beide metalen. Ik oh, ben eigenlijk best wel blij van al dat goud dat ik hier zie liggen. Ja, dat snap ik. Heb jij dat ook? Elke dag. Ja. En de hele dikke kluisdeuren die gaan weer dicht. Dat is toch uh, wat meer dan op je spaarboomboekje als je dat uh, weg zou zetten. En uh, ja, het is misschien toch wel uh, wat waardevaster. Goudprijs is hoog, maar toch, ik eh, overweeg om het gewoon te gaan doen. Onze eigen Joris Kreugel hoorde je straks na negenen. Uh, de held, Kenny van Hummel, die we elke dag hebben hier. En uh, ook Floortje Dessing. All around me are familiar faces, worn out places, worn out faces. Bright and early for their daily races Going nowhere, going nowhere Their tears are filled Dus stop maar weer van je nek af. We kunnen weer verder. Carrie <laughs> Jules, Mad World, hoorde je. Verder dan, ja, heb je een vraag op Twitter? Dan zet je er altijd hashtag uh, voor. Hashtag durf te vragen. Nee, ik zeg het verkeerd. Dan zet je erachter hashtag durf te vragen. Nou, wij zoeken iedere avond het antwoord op een vraag gesteld via Twitter. Hashtag durf te vragen. Ed Lullaby vraagt: waarom moet kunstgras op voetbalvelden groen zijn en mag het ook blauw zijn? Hashtag durf te vragen. Met Rob ik van Greenfield Kunstgas BV. Uh, nou, technisch gezien is het mogelijk om kunstgas in, in verschillende kleuren te maken. Je ziet ook bij diverse sporten dat kunstgas uh, bijvoorbeeld in het blauw bij tennis gemaakt wordt. Of ook in het clay red zoals het dan uh, genoemd wordt. Maar voor voetbal, um, ja, wat dat betreft is het antwoord vrij makkelijk. De FIFA heeft in haar reglementen, de laws of the game, hebben ze vastgesteld, uh, vastgelegd, sorry, dat uh, kunstgras uh, en, en natuurlijk ook natuurgras dat dat uh, de kleur groen moet hebben. Dus in die zin is het niet mogelijk om bij voetbal een andere kleur te, te, te installeren. hashtag Durf te vragen. Zometeen twee uur Binnen today na het nieuws met Kees Groot.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 Ga naar chair.nl, dankjewel. Dit is Radio 1.